ze geeft stembevrijding, dansexpressie en zo leert mensen verbindende communicatie onderwerpen die we vanavond in bot laten komen is waarom is Erika hiermee begonnen stembevrijding, verbindende of overwezenlijke communicatie dansexpressie, hoe is Erika hier gekomen en wie is Erika Nap en natuurlijk besluiten we met een mooi verhaal voorgelezen door onze gasten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 Um, dan kom je er zelf een zingeving uit. Leven, ja, precies. ja, leven, kom je, daar kom je daarop op uit. Ja. En dan kun je ervoor gaan kiezen om je zingeving te gaan volgen. Ja, ja, ja. precies. Ja, Mooi. Nou, uh, het zal de luisteraars een beetje, beetje schudden zijn. Zo ja. van: uh, wauw, dat begint meteen goed en zo. Te maken, op ja. zondagavond zondag, uh, <laughs> om 7 uur. Uh, je hebt uh, nog wat meer studies meegenomen. We gaan even naar muziek. En uh, je wil nu laten luisteren. Uh,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 Bij winterstorm storm of regen, of bij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 Dus er is, er is een oordeel. En er zijn continu oordelen over onze stem, over hoe het klinkt, over hoe het overkomt. Wat checken. Uh, hé, luisteren ze nog? Uh, kan mm -hmm. ik nog? Uh, moet ik niet al gaan zitten? Um, en dat zijn allemaal stemmen, allemaal overtuigingen, allemaal oude patronen die ons ervan weerhouden om onszelf te zijn. Daar ja. gaat het toch over onszelf zijn.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 die worden omgezet in verlangens, we willen iets, we krijgen een idee, we willen het vormgeven...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 Ik beoog een iets ander doel. Um, dus ik, ik, ik ben enorm geïnspireerd door Rolando Toro. Ik vind het echt een Best waanzinnig de oprichter genie. van Bierdansen dus Ik vind het waanzinnig wat hij uh, uh, heeft gecreëerd met Bierdansen Ben je ook opgeleid door hemzelf? Hem nou, nee. Oh. nee. Nee. Toen hebben hier Nicolette Wolfsma gehad. En die was wel uh, ja, die persoonlijk bij, opgeleid bij hem zelf geweest. Ja. ja, nee, ik heb hem ontmoet, maar uh, mm -hmm. ja. nee. Ja. Hij leeft niet meer, toch? Nee, hij is twee jaar geleden overleden, ja. ja, ja. ja. ja. Oké, okay, dus... Um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 staat leven, wat hoe vrij vrij kan voelen.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 daar is van losgekomen natuurlijk. Ja. Nou, we gaan nog even naar het laatste nummer, want we gaan alweer naar het nieuws. Uh, ik hoop dat ik het daar uh, goed uitspreek. Fasti Boejan. Ja. Uh, met Hybridian Sun. En, uh, uh, oh ja, en nog een eventueel nummer, maar dat, uh, dat konden we dan straks wel uit. Wat ja. uh, waar dit nummer? Ja. Nou, zij is eigenlijk, toen ik haar voor het eerst hoorde, zij is een soort doorbraak geweest in mijn uh, uh, zangeres durven zijn.